Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Winkelpersoneel vindt het veel te druk in winkels. Hartpond FNV hoort best wat klachten van mensen die in supermarkten of kledingwinkels werken. Medewerkers die zeggen ja, wij willen ons werk veilig kunnen doen en dat is nu ontzettend lastig. Want het is vaak veel te druk en er zijn te veel klanten die geen afstand houden of geen mondkapje dragen. En uh, ja, er gebeurt te weinig in de winkels... om te zorgen dat het werk veilig kan gebeuren. Ook in distributiecentra is het niet altijd even goed geregeld. Het is lastig om daar genoeg afstand te houden. De vakbond hoopt dat bazen voor een veiliger werkplek zorgen... en beveiligers klanten bijvoorbeeld sneller aanspreken... op het niet dragen van een mondkapje. De directeur van Moderna zegt dat de bestaande coronavaccins... niet zo effectief zijn tegen de Omikron-variant. Er wordt nog druk onderzoek gedaan, maar het lijkt erop dat de huidige prikken minder goed beschermen. De Moderna-baas is negatiever dan andere medicijnfabrikanten. Gisteren zei een baas bij Pfizer nog dat hij denkt dat mensen na drie prikken best goed beschermd zijn tegen de Omicron variant België is van plan om het geslacht van je ID-kaart te schrappen, schrijft een Belgische krant. Het is dus de bedoeling dat er geen veetje of emmetje meer op het pasje staat... In Nederland is dat straks ook de bedoeling. Nu kun je hier al wel een x of kruisje in je paspoort krijgen als je dat liever hebt. En poetsen, klussen, opruimen. Er is de hele nacht keihard gewerkt in een winkelcentrum in Beek in Limburg. Gisteravond kwam in die overdekte hal het plafond naar beneden door een lekkage... Schoonmakers, bouwploegen en elektriciens werden gauw opgetrommeld om te kopen helpen. Ja, knallen, doorpakken. Ja. Dat is als ondernemers ergens de schouders onderzetten. We hebben gelukkig een, een grote club mensen die ons steunen en supporten. Uh, Schoonmaakbedrijven, uh, sloopbedrijven, de eigenaarengroep, het hele bestuur is bezig geweest. Dus ja, het was eigenlijk, uh, voordat we het wisten, was het alweer opgeruimd. En dus is het winkelcentrum weer open. Het weer, grijs, regenachtig, stevig windje ook. Het is wel minder koud dan de afgelopen dagen. Een graadje of 9. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Wat het meeste opvalt in de regio is de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Er staat een lange file van 7 kilometer vanaf Amersfoort West tot aan Hilversum Noord. Want daar gebeurt een ongeluk met meerdere voertuigen.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 Met nu in Zandvoortse Zaken. Welkom bij ZFM, de kant nog balshow. <laughs> ZFM, het geluid van Zandvoort. The Green is dan weer even de kop die eraf is uh, gemaakt... de uh, heden ochtend in deze kant nog wel, Goedemorgen. Goedemorgen, Jaap. Goedemorgen, Frank. En ik zeg even namens G, die het overigens ja. later zelf zal zeggen... Dat goedemorgen, is. Jaap. Maar dan heb je hem <laughs> zojuist... Hij moest even koffie zetten. Ah, hij moest even koffie zetten, ja. ja, ja. Dankjewel. Met, okay. met de, ving de vingerbank? Ja. Oh, die, die ziet er die goed er uit. Ik drink er wat van. Op deze hele mooie morgen ja. drink er ja. wat van. me. Is een beetje scheid weer, hè? <laughs> <laughs> Over scheid gesproken, om maar direct met de deur in huis te vallen. Zo, wat dan? Um, ja, wat denk je dat de overeenkomst is tussen een elektrische auto en diarree? Eh. Uh, de racekak? Nee, dat is de angst of je het haalt tot huis. Oh! <laughs> Nou, kort, korte binnenkomer. Maar nou, dus zo snel zal ik met mijn fiets ja. uh, wel niet gaan, denk ik. Maar, maar ook uh, tragisch nieuws natuurlijk. Hè, voor uh, voor de, de landelijke horeca natuurlijk. Maar ja. ook voor onze ja. Zandvoortse horeca. Ja. Ik heb uh, zaterdagavond, uh, of was het zondagavond, ik weet niet meer. Even mogen genieten van de allerlaatste Molly-sessie. Ja, die dan uh, duurde van... Nou, uh, niet de allerlaatste, mogen we hopen. Hè? Nee, dat hoop ik ook niet. Maar, weet je, vanmorgen stond het alweer in de krant. Want die uh, Rutte en de Jongenshow die presenteren dan de drieweekse uh, soort van semi-lockdown. Ja. Maar vanmorgen stond het alweer in de krant, wat heel Nederland al kon bevroeden natuurlijk, dat het langer gaat duren dan drie weken. Dat ja, gaat het langer ja. duren. Ja, yes, weet je wel. Uh, ja. Maar goed. Dus uh, ja, de laatste Molly sessie Tenminste, geeft gelijk niet de allerlaatste, hoop ik. Maar zal nou, nu even moeizaam, worden. Nee, gewoon om uh, acht uur dicht s'avonds. avonds, weet je. Oh, oh, oh. Ik denk, ja, gaat dit het nou redden? Of je nou als kroeg tot uh, twaalf uur... dan laten we dan maar een tijd pakken... om de Gulden Middenweg te kiezen, open bent. Of tot uh, acht uur s'avonds. avonds. Ik, ik zie daar geen, uh, geen nut van in. Nou, maar goed, ik ben ook geen expert. Laten we dat weer opstellen. Nou, ja, precies. Uh, kom even bij zitten. Ja, hey, goedemorgen. goedemorgen. goedemorgen. goedemorgen. Ja. Oh, je hebt, een, uh, je hebt een andere koptelefoon. Ja, ik heb een koptelefoon van mijn broer, maar die gebruikt hem niet meer. Oh, nee. Nee, nee ja, ik dus slaap buiten. Ja. Ja. ja. Dan doe je er ook niks mee. Nee, dan doe je er wel Nee, mee. buiten. Ja, Dat ja. doet hij al een tijdje volgens ja. mij. Jouw broer, mijn broer ook. Jouw broer ook ja, ja. wel? Ja. ja. Dat is ja, ja, dat is toch wel uh, bijzonder dat uh, wij in hetzelfde jaar onze broers zijn verloren. Ja, zeker. Ja. En uh, opa zijn geworden ook. En opa zijn geworden, allebei. Ja, dus ja dat is, is toch wel heel. Uh... Ja, dat, uh, dat krijg je als je echte vrienden bent. vrienden G. Nou, we gaan daar uh, het komende jaar, als dat uh, mag doorgaan natuurlijk. Hè, de heer zijn met ons. Nog eens goed over napraten in jaap Juist, maar, waar. dat staat toch weer te gebeuren hoop Want wij, wij gaan er altijd naartoe. Kijk eens, Jaap, ik heb Een vierkanten. Een, vierkanten? Oh, ja. En een vierkante uh, uh, uh, gevulde koek. Nou, dat is Tien, geen rommelkoek. Tino, Tino kan er niet zo goed tegen. Nee, nou, daarom hey, is hij er ook die niet. Hij zegt, die moet rond zijn. Dus, nou, ik, ik, ja. ben, ik ben wat dat betreft veel... Uh, We kennen wel al de rondo natuurlijk. Ja, maar de rondo is geen ja. gevulde koek. Dat is geen gevulde koek. Die slaat Laat het duidelijk zijn. Nee. En de rotondo ook niet. Uh, ik ben... Uh, ik ben uh, uh, het gaat eigenlijk om de smaak. Ja, Laten ja, maar, we, daar, daar laat gaan... we daar nou eens duidelijk over zijn. Dat is altijd het uitgangspunt. Dat is het uitgangspunt. Kom maar let nu rond is of vierkant, het maakt helemaal niet uit. Het maakt toch gaat... ook niet uit? Wel nee. Wel nee. Dus, hé, uh, hey, maar even terugkomend op dat hele uh, verhaal van, uh, van die corona-naarheid. Ja. Uh, ik begreep dat uh, Duitse Kroes, ja. nou, die staat op de barricades, maar die heeft wel 18.000 euro even aangevraagd als, als ja. compensatie. Ja. Dan 7, 7 miljoen op de bank of of meer? Ja, meer. 21, geloof ik. Hoor ik Jaap, 23? Iemand 23? <laughs> ja. Ja. Maar dat ja, ja. maar is bijzonder. Ja. Ik, ik, ik vind het toch wel een hele bijzondere situatie voor zo'n meisje. Die dan uh, zegt van, uh, ja. ik, uh, ik ben het er allemaal niet mee eens. En, uh, maar wel, wel even nog 18 uh, ja. rug in je tas steken. Precies. Ja. En dan kan ze wel een leuk meisje zijn om te zien. Maar Frank, nou, dat pikken wij niet. Dat niet ge maar het, is, het is geen rommelkok. Het is geen, rommel, het is geen rommel. Nee, dat is. Uh, maar daar heeft ook 21 miljoen mee naar binnen gehaakt. Ja, dat wel. Dat zouden wij ook hebben kunnen doen. Hadden wij ook kunnen doen, maar dat hebben we niet ja, gedaan. Nee, maar goed, over die eerste 21 miljoen kan je toch niks zeggen. Nou, nee. jij zegt het, hè? Ja, muziek. Nou, daarom zeg ik het dan? Nee, dat begrijp ik. En, uh, ik, zeg, ik zeg het ook uh, dat je zegt uh, dat je Wat uh, ga je uh, afspelen, ja, voor muziek? Dat, nou, ja, uh, laat uh, ik even aan over, want Ik ben die is even... nu aan het uh, digipluggen. Oké. Okay. Ik ben even aan het digipluggen. Uh, ik heb wel een heel leuk liedje. Hm? Uh, ik weet niet of... Het is natuurlijk nooit een hit geweest. Maar daarom kunnen het wel leuke liedjes zijn. Absoluut. Zullen we eens proberen? Ik Vraag heb ook hele uit. leuke liedjes die ook nooit een hit zijn. Ja, ja, is allemaal, allemaal, ja. Allemaal, allemaal, allemaal herrie. Dat is, dat zijn, dat is Jaap's Zet eens wat aan. Uh, ja. Ja. Ik heb een motorstaan. Oh, ik moet er wel een ding in. Ja, dames en heren. Ook dit is live radio ZFM. De zit je nog geslapen, Ger? of zo? zo ja, Ik moet het een vluchtje naar doen. En er kan dan, ja, dan ja. iets uh, misgaan. We ja. hebben ja, een plugje nog niet uh, ingesteld. Maar goed, het ja. is dus niet alleen bij lokale radio. Hoor. De laatste nee. bij Hilversum uh, 3. Uh, ja, bij 538 hetzelfde verhaal? Radio 10 ook zo. Oh, bij ja. Radio 10. Oh ja, natuurlijk. Ja, je zit bij Radio 10. Even een kleine silence. Oké, okay, meisjes. Nou. Ja, ja. Laten we dat maar eens horen. Het is het einde van de film. Make up your mind to have no regrets, recline yourself, resign yourself, you're through. Give Diana Shore heet ze. Ja. Whatever Lola wants. Nou. Um, ik vind het gewoon een heel leuk liedje. Ja ja toch, Tof vrolijk? Ja, dat is een beetje uit de tijd van Ober en zo antwoord of niet? Ja, die, ja, die tijd, ja. Leuvenbrouw, ja, Leuvenbrouw, Leuvenbrouw. <laughs> ja. ja. Hij kent het uit de overleveringen, jongens. Oh, jij kent het ja. niet Alleen me. maar uit de overleveringen. Maar ja, ik je. heb er wat, nou, wat plaatjes van gezien. Ja, er stond er... zo'n uh, zo leeuw ergens bovenaan de zeestraat ja, en dan keltje. was het, uwe Ja, ja, zo, ja. Uh, zo ging dat ongeveer. Ja, en daartegenover had je de botsautootjes Klopt, klopt, klopt. Ook, uh, ook iets, dat was uh, als uh, Ukkel, zag ik dan op een gegeven moment uh, daar van die, uh, die uh, popgroepen, daar aan hangen. Oh, en ook de Drie Graatjes, die stonden daar uh, ook uh, op afgebeeld. Oh, ja. De bot, ja, bij de botzotertjes. Op de Zeestraat. Daar waar ja. nu een schrijver en dichter van uh, Zandvoort uh, woont. Die woont op diezelfde stek waar maar, maar, maar, uh, Marco woont, hè? Uh, Marco, ja. ja, ja. Okay. waar vroeger de botsautootjes uh, uh, rondrijden, daar staan nu je huizen, dus tegenover meestalver. de voormalige garage Rinko, uh, ja, waar nu de fietsen, jij uh, fietsen, ja, jij ja, ja, Steppenboer exact. zit, ja, precies, ja, ja. precies daar. Okay. Waar, waar, waar wat zit? De Steppenboer had je daar garage Rinko op het hoekje, ja en de oude Waterholm. en, uh, en uh, Jan Petat. Ja. Rinko staat toch uh, bij op de in staat. Ja. Ja, ja. Later is dat later. maar daarvoor, ja. daarvoor met het Caltex stationetje zat hij Ja, uh, dat klopt ja. Op dat hoekje, ja, zo heel ja. lang geleden. Weet je wat een leuke website is? Nou? Uh, nostalgisch, nostalgisch Zandvoort. Ja. Oh. En daar, um, uh, Edwin Keur, ken je die? Ja, ken ik. Hij ja. heeft ook hier ook ja. programma's gemaakt ook. Edwin, die uh, uh, is buiten een, een hele goede mu muzikus. Klopt. Is hij uh, ook een, een, een briljante fotograaf. En hij, oh, maakt, ja. um, hij maakt hele mooie foto's en daarnaast uh, weet hij ook allemaal foto's op de snoren van Oud Zandvoort. Oh, okay. Dus het is helemaal leuk. Helemaal oh, allemaal cool. leuke... Uh, nostalgisch, nostalgisch antwoord. Ja, daar heb ik ook nog wel wat uh, foto's. Nou ja... Het, Facebook, is het, he? het is meer Facebook, hoor. Ja, dat is een Facebook-ding. Uh, maar ja, ik, ik weet niet of Frank op uh, de sociale media zit. heb zet. geen Facebook. Volgens mij niet. nee. nee. Nee. Is het lekker, Ger. Ja. <laughs> er zitten vierkante uh, gevulde koek weg te knagen hier uh, ja. bij de kant van van mensen. Ja. Dus mocht je wat knagende geluiden horen, dan is dat Ger Loogman. Klopt geheel. Ja, klopt geheel. En om het een beetje uh, lekker een beetje sappig te houden, neemt <laughs> hij ook nog even een slok koffie. <laughs> heb je nog wat leuk meegemaakt van de week, dan? Ik, ik. Wat heb ik meegemaakt? Nou, nee, eigenlijk niet, niet, niet echt veel bijzonderheden. Ja, behalve nou, laat ik het even zeggen over het eigen programma. Uh, afgelopen donderdag, ik zei het net al. Uh, ja. Nou ja, we hadden wat hiphoppers op bezoek. Uh, Nederlandstalig. Ja. Uh, dat was ook uh, vanwege de 3 voor 12 Noord-Holland uh, uh, samenwerking... die we dan hebben. En ze komen binnen... En ik denk, nou, dat wordt wel gezellig. Bier, prosecco, champagne. Beter. <laughs> nou, dat was wel te merken op een gegeven moment. Uh, want uh, de jongens die waren echt uh, goed geluimd, uh, moet ik je erbij zeggen. Dus uh, we hebben eigenlijk wel heel wat plezierige momenten gehad tussen uh, 8 en 10. Want nou, dat was alweer de donderdagavond. Nou, dat is fijn om te horen, jongens. Oh. Het is 30 november, hè? Ja, 1. Ja, nou, nou, wat is, wil je daarmee daar zeggen? Het is bijna 1 december, volgens ja. mij. Kijk, en dan nog maar 21 dagen. Ja. Dan hebben we de kortste dag alweer gehad, Jaap. ja. En dat moeten we hebben. Ja. Licht. Let hebben happy Hé jongens, uh, Willem Engel ken je wel, hè Frank? Ach. Ja, dat is toch de, de uh, een opperhoofd van viruswaanzin. Fulltime wappie. Fulltime wappie? Fulltime wappie is die. Wat heeft hij nu bedacht? En hij was vroeger een dansenleraar. Uh, Ach. Ja. ja. Maar tegenwoordig fulltime wappie. Nou, maar het en het hij waarschuwt zijn volgelingen, want er zijn heel veel mensen die hem volgen natuurlijk... Ja. En uh, die vinden dat allemaal, uh, allemaal niet waar. En uh, allemaal dat soort bullshit. Uh, voor de verwoestende gevolgen van het vaccin tegen 19. Ach. Ja. ja, en hij heeft aanwijzingen dat het vaccin... iets doet met de Bluetooth-verbinding in je omgeving. Bluetooth. Het vandaan moet niet ik, gekker worden. Dadelijk zo'n goede ontvangst <laughs> En met ja. name na een erectie. Frank, oh. je bent gewaarschuwd, hè? Geeft hij ook licht dan of dat niet? Ja, ja dus als je heel goed signaal hebt, Komt heb je als het ware een knipperbolletje. Ja, heb je een knipperbolletje. Een knipperbolletje. Dat nou, is leuk. Ik vind het op zich uh, goed hoor van de firma ja, Waanzin. Ik vind het ook. Firma ja. Waanzin. Nou, in, in dat opzicht heb ik ook nog wel uh, iets, iets grappigs. Uh, uh, in dat opzicht. Je zegt Bluetooth ontvangst, de chipjes en dat soort zaken. Nou, dit, dit gaat ook over een chipje. Ja. Maar. Uh, je moet wel even opletten met wat voor chips je te maken hebt. Hè? Nou, als het zo is wat die meneer Waanzin zegt... Ja. dan zou het wel kunnen dat er dan die chips gebruikt worden... voor de bluetooth-verbindingen ja. in, in het vaccin. Hè, de, en, ja. en dat er dan de auto-industrie als gevolg daarvan een tekort heeft aan chips. Ja, ja. Nou, was gisteren bij Albert Heijn zag ik nog wel paprika chips. Ja, nou, nou, <laughs> precies. Hè. Deze chips, uh, wie, wie dat dus doet, wie, de, wie chips eet, doet er goed aan de chipjes eerst te checken op de vorm. Want uh, zo kreeg een slimme verkoopster op Marktplaats, uh, ze noemt zichzelf op Instagram inmiddels een oh. professioneel chipjesverkoper, naar eigen zeggen 420 euro voor een chipje dat de vorm heeft van een kavia. Nou. Nou, zou we ook meer zorgen maken? Als ik meneer Waanzin was over wat het, uh, het, het niet vaccineren... dat uh, is een andere vorm, hè? Dus een, ja. een kavia, het kan dus ook een vorm van een kavia aannemen. Dus, geworden, ja. dus als, uh, als er straks iemand thuiskomt en die komt uh, met jou uh, binnen met een kavia... dan moet je altijd eerst toch even checken of dat dan allemaal wel werkt. Ja. ja. Toch? Ja. En of de batterijen hm. goed zijn. Precies. In de kavia. Oh, oh, ja. ja, dat is helemaal niet... Uh... Hey, wat ga je van ons uh, ten horen brengen? Nou Frank, ik heb wel een leuke uh, Ik Heb je heb een, een leuk iets leuks? Wacht even, oh oh, oh oh. Oh Ja, het is zo ongevoelig, dit spul, jongen. Ik vind het ah, wel leuk. Ah, dit is wel leuk. What a day for a daydream. Ja. Oh. What a day for a daydreaming oh. day daydream, boy. And I'm lost in a daydream. Dreaming about my bundle of joy. And even if time ain't really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 Dat ja, is de, de, de Loving Spoonful, jongens. Love, love Spoonful. Een spoon goed beentje, hoor. Goed ja? Beentje. ja, vind ja. ik wel. Uit, uh, uit de zestig 70 zeventig ja. jaren. You and me and Rain on the Roof. Ja, ja. ja heel goed, Frank. Goh, ja, die Frank is toch ah. wel bij, hè? In de muzikale wereld. Uh, ja. Maar jij bent hem... ook artiest, hè? Ik ben een tijdje antiest geweest. Ja, ja. was ja. Het leuk. Nou, daarover later meer <laughs> Ja, was wel leuk. Okay. Ja, was leuk. We hebben een leuke tijd gehad. Absoluut, G. He? En we hebben... Ja, en dat, weet, dat weten weinig mensen, maar we hebben 10 uh, top 40 hits gehad. Ja, wie? Wij. Jullie. Vrij, Frank, wij. Ja, ik denk denkt er niet licht over, Jaap. 10 stuks. Dat is niet allemaal rommel. 10 stuks. 10 stuks. En nog een paar uh, tipnoteringen. Ook nog. Ja. En uh, ook nog een paar uh, die niet gelukt zijn. Ja, met een beetje boze pers hier en daar. Zoals... Is deze dan een hit geweest? Highlight. Like ja, dat was de eerste. Ja, was de eerste ja. Dit was de eerste. Ja, 1977. 16 uh, uh, uh, augustus opgenomen. Op de sterfdag van Elvis Presley. Oké, okay, oké. Okay. Dus die, die, die heeft wel de top 10 gehaald? Die heeft de top 10 net gehaald, volgens mij. Was 10... Ja, ja, die heeft top 10 gehaald. Oké, okay, oké. Okay. Ja. Kaplaas was twee of drie? Ja, die, was die, dat drie. was in, uh, nummer drie. Uh, heb ik even gelezen toen, toen ja. jullie... Uh, dat was met het verhaal van die podcast. toen heb ik het even na zitten kijken. Dat oh ja. uh, was inderdaad. Maar wij hadden altijd ik maakte altijd dezelfde hoesen. Hmm. En op een gegeven moment hadden wij een uh, uh, sambal bij. Sambal bij? Sambal bij. Ja. En uh, had ik een hoes gemaakt met uh, potjes met uh, koningmix sambal. Ja. En, uh, maar daar had ik uh, in plaats van Konimix, had ik een dingetje van gemaakt. In hetzelfde lettertype. Ja, en, en, en het uh, dametje met de sarong, wat was daar mis mee? Oh dameetje dametje met de sarong. Ja, die zat zeg maar niet boven de beide borsten, maar net eronder. Ja, koekoekoekoekoeko. <laughs> en, uh, en toen uh, kreeg ik opeens een telefoontje van iemand van, uh, van, van, uh, van dat bedrijf. En die vertelde mij van, uh, wat heeft u nu allemaal gedaan? Ik zei, nou ja, we hebben gewoon een leuk hoesje gemaakt. Ja, dat moeten ze zo snel mogelijk intrekken. En dezelfde dag kreeg ik nog een brief van een van jurist... die dreigde dat hij met een busjurist bij ons langs zou komen. En toen hebben we maar een ander hoesje genomen. Ja. <laughs> ja, als iemand gaat dreigen met een busjuriste, dan zal er wel eens slimmer ik tussen zitten. Dan moet, je, dan moet je wegwezen. Ja. ja, dat was... En nog meer, want de eerste, ik ga wegleen. Er was koken in mijn brain. En toen ja. heb ik dat hele hoesje... een uh, soort, soort van geleend. Met alleen Nederlandse tekst erin. Die moest, die moest ook veranderd worden, weet ook je wel. nog? Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, daar zijn ze. Daar, zijn ze uh, daar denken ze niet te licht over, heb ik, uh, heb ik me laten vertellen. Want, nee, ik uh, nou, nee, want. Maar toen uh, ik, ik heb een soortgelijke verhaal, verhaal wel eens meegemaakt. Uh, bij het patronaat. Waar een niet zeggend beentje dan optrad. En dan was er dan een Amerikaanse band die had dan dezelfde naam. En die waren er dan eerder. En die dreigden dan ook met een blik juristen. Nou, dan hebben ze maar besloten om toch maar eventjes ja. meteen de naam te gaan veranderen. Het kan je maar wel beter doen. Want ja. ja, vaak wel. Jurist is niet echt goedkoop. Nee, ook dat de niet. De meeste juristen, tenminste, nou ja, en dus, Maar G ja. had ook altijd prachtige disclaimers op de hoese staan. Oh, ja? dit product ja. niet aan uw verwachtingen voldoen. kunt u het altijd nog als placement gebruiken. Ja, precies. Nou, dat stond volgens mij op die van Kaplaas. Ja. Ik kan me nog herinneren. Want ja, ik, had ik had heb erop... het singeltje toen gekocht en daar stond het ook inderdaad op. Ja. Op een gegeven moment had ik er een gemaakt en uh, daar stond bij van Pecunia non OLED. Ja. En toen ja. kregen we een brief van iemand en die zei van. Ik vind het zo jammer. Ik vind het zulke leuke muziek. Maar waarom moet dat er nou onder? Ja, <laughs> ja uh, maar wat ik ook heel frappant vond... op het hoesje van de kaplaarsen... was uh, de tekst... gemeenschapshuis. Ja... Ik kon, kon, ja, kon ja, het begrijpen, ja, maar ja, ja. er waren op een gegeven moment... wat heb je nou gekocht, het uh, nummer van het dingetje met kablaarzen? Uh, wat, wat is gemeenschap? Nou? Ik zeg, laat maar, dat moet je zandwoord Zandvoort ervoor zijn om dat te begrijpen. Dus dat heb ik gezegd. Ja. Om oh, een werk ergens in Nieuwegein, Nou, kun je nagaan. Dus uh, ja, de mensen snappen uh, er helemaal niets van. Misschien dus. dacht ik later, is daarom het gemeenschapshuis ook wel gesloopt... omdat er toch Zou dat kunnen, de taakwerk, denk ik De gemeenschap was. Ja. Ja, dus dat een, zou kunnen. Ja, ja. Weet je wel, dat ze bang waren dat het in de krant zou komen. <laughs> en dat ze daarom maar vroegtijdig het gemeenschapshuis ja. gesloopt hebben. Zou je ja. denken? Nu, uh, nou ja, er zijn natuurlijk al al in alle al al al al steden ja. en, en plaatsen wel wat te doen. Ja. Kom je als in zwolle, Frank? Uh, zwolle. Ik, uh, een Frank? Zwolle, zonder dollar. Keer, één keer geweest. Eén keer, één keer? Ja. zwolle is leuk hoor. Ja, Zwolle ja. is heel erg leuk. Ja, een ja. hele leuke stad. Ja. Kijk, de Lelystraat is volle. Nee. Die dan ja, niet. Dat is minder leuk. Oh, wat is ja. dat, wat is minder uh, er is namelijk een ASO die elke dag zijn hond in het midden op de stoep laat poepen zonder de drollen op te ruimen. En okay. dat, uh, dat is een vraag die de bewoners van die Lelystraat nou al een paar maanden bezighoudt. Dus uh, ja, die mensen zijn natuurlijk ook. Uh, daar worden niet, niet uh, heel blij nee, van. Maar weten die mensen wie het is? Nee, steeds op een andere plek. Maar elke dag wordt de Lelystraat getrakteerd op een versa mop. Ja, nou ja, ik Goed, vind he? op een gegeven moment zou ik dan toch uh, nachtwakers aanstellen. Ja, En uh, met, met een, een nacht vroege en een late dienst om te gaan kijken ja, waar die hond... Maar dat gaat ook gebeuren. De straat is al een paar maanden in de band ja, van de keutel. En, en, en nu gaan de, de bewoners gaan, uh, actie uh, ondernemen. Heel goed, want als het een prins Bernard is en die draait elke dag een vaas voor je deur... dan staat er wel een vaas van 10 kilo. Dan Moet je niet blij van. Of nee. anatolische heden. waar <laughs> <bij> een komo <komersak, laughs> ja. van mee moet nemen. Het ja, lijkt me niet uh, zo erg uh, zinvol om, om dat te doen. Omdat ik een schep. Tijdelijk. Ja, ik begrijp ook niet dat mensen dat doen. Wij hadden het op. Uh, want ik, ik woon op de Hottenstraat en we hebben een galerij. Ah. Ja. En uh, in het begin, toen, toen we er net woonden. lag er ook een hele uh, forse. zo'n zo forse jongen. Oh? En uh, wij hadden zoiets. Nou, die laat niet hier zo'n zo hond scheiden. zeg. Wat een idioterie. Ja. Maar het bleek dus een kat te zijn. <laughs> Oké. Okay. waar. een nou, flink uit de kluiten gewassen exemplaar. Ja, dat was wel een, een, een, een flink mannetje. Ja, want als je dus... Nou goed, we gaan niet in detail... Laten we niet in detail gaan, Frank. Maar dat gebeurt dus ook, hè, dat soort dingen. Ja, en dan is het moeilijk natuurlijk. Want... Nou, dat zeg jij nou. Maar inderdaad, daar heb je gelijk in. Gaan wij voor muziek spelen geven? Frank, ik uh, denk dat we eerst even naar uh, onze vriend uh, Hans. Oh, die oh, hangt nog ja. niet, maar die ga ik nu eventjes uh, erbij vragen. Hans, uh, want het uh, ja, is natuurlijk de spannendste tijd in uh, Formule 1 in jaren en jaren. En, en, uh, Hoeveel punten staat hij nog voor? Uh, acht punten. Acht punten. Maar is er een, en twee races uh, nog. De telefoon ja. gaat er in ieder geval over. Stel, hij krijgt geen lekker band. Of en man hij weg? Had. Is er een reële uh, kans? voor ja? een oh, okay. re hele reële kans. Dames en heren, Hans Botman. Hans, op dan... Ja, wacht even, wacht wacht Ja, ja, ja, ja, ja. Maar er moet altijd even nog een beetje een keurig nette introductie bij zitten, hè? Want het is wel zoiets van... Hey Hans, oude rups. Wat gebeurt er allemaal op sportgebied? Ja, hallo Hans. Goedemorgen. Goedemorgen, Hans. Ik sta hier op een desolate parkeerterrein in Heemstede. Bij het kleine ziekenhuisje. Mijn dochter moet even naar de orthodontist. Oh, jeetje. Maar goed, uh, nee, dat maakt helemaal niet uit. Dat is gewoon een, een, een kleine uh, uh, check. Maar goed, dat komt allemaal wel goed. Nee, maar uh, hoe gaat het met jullie jongens goed allemaal? Ja, prima, Hans. Ja, ja, maar... uh, ja, nou, uh, Ger heeft uh, nog afgerekend met een kat die uh, voor zijn, uh, voor zijn uh, huis liep uh, te scheiden. Dus uh, wat dat gaat uh, van die kat hebben we niks meer gehoord. Kan je net nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee zeggen, nee, net zeg ik ook. zeg ik ook. Die ligt nu bij de slager aan de overkant, of niet? Nee, hij heeft, nee, heeft ook niks... heeft ook niks met sport te maken, hoor, Hans. <laughs> Gewoon geslingerd aan de overkant. Joey heeft hem nu ergens opgetageld. Dus, goed, man. Het weekend kan komen, hè, voor... Uh, het weekend, hè? Ach, jee. Wat denk jij, Hans? Sorry? Wat denk jij? Nou, ja, ik wil er zo even op ingaan. Maar ik wil eerst heel even naar, uh, naar de dood van Frank Williams ja. natuurlijk, hè? Ach, ja. Sneu, hè? Formule 1. Eh... Uh, Garagist die uit, uit Engeland die uh, zich helemaal opgeklommen uh, op is in die Formule 1. Uh, begon in 1970 al de jaren 60 eigenlijk. Ja. En, uh, nou ja, goed, uh, hij is bekend geworden, onder andere door de dood van Piers hè, op ja. het circuit. Dat was uh, in 1970. Uh, zijn uh, vriend, Piers Kudders. Die, had, die was als feilig uh, gekwalificeerd. Met een uh, De Tomaso. Maar uh, ja, hij kwam jammerlijk om het leven in de buurt van uh, Tunnel Oost. Ja. Uh, dat was een klap voor hem, maar uh, ja, hij uh, uh, ging toch vrolijk door. En uh, onder andere in 1973 reed uh, Gijs van Lennep nog voor uh, Frank Williams. Oh ja, is dat voor Williams maar, geweest? Ja. En uh, dat was de eerste keer trouwens dat hij een punt haalde. Dat was de zesde plaats in Zandvoort. Okay. Dat, dat was Gijs van Lennep, ja. En uh, nou ja, later, uh, in 1977, kreeg het Williams uh, Grand Prix Engineering Team. Nou, en dat weten we allemaal, dat was een uh, gigantisch succesvol team met Patrick Head als ontwerper en negen keer constructeurstitel, zeven keer wereldtitel uh, voor coureurs. Hè? Onder andere met Mensel, Prost en Hill, Damon Hill. Dus uh, enorm uh, uh, succesvol. In 1986 had hij dat ongeluk in, uh, in de buurt van het circuit van Paul Ricard. Hè? Uh, naar uh, reed hij een, een greppel in en uh, liep daarbij een dwars. <kijst> Oh. En uh, ja, de, sindsdien uh, zat hij in een rolstoel, maar hij ging uh, toch uh, uh, voortvarend verder. Uh, in 1994 had je natuurlijk de dood van Ertug Senne. dat was ook in een Williams, een ja. Serrino. En uh, ja, dat was natuurlijk een enorme schok. Uh, vooral omdat misschien nog niet helemaal duidelijk is, waardoor die auto nou eigenlijk. Uh, uh, zo hard uit die bocht kon vliegen uh, tegen die betonnen muur aan. Maar goed, uh, hij werd in 1999 nog geridderd. We zagen hem toch voor kort, nou, ja, kort maar uh, twee jaar geleden nog steeds in die rolstoel... Uh, nog, nog uh, met zijn dochter, die toen het team uh, leidde uh, op, op de circuits. Maar goed, de laatste uh, jaren of zo was hij niet meer te zien. Uh, 79 jaar geworden, uh, grote man, grote naam in de Formule 1. Ja, jij vroeg net wat uh, gaat het worden uh, in... Uh, op het, uh, in in Saudi-Arabië ja, is echt heel moeilijk te zeggen hoor. Want uh, ja, he? het is een uh, nieuw circuit natuurlijk, voor iedereen nieuw. Het is een goed circuit hoor. Het Jeddah uh, Street Circuit, 6,1 kilometer. Ja, het is een mooi circuit, aan het water ook. Ja, ik denk al en... dat er een paar, uh, een paar safety cars uh, uh, ja, nou ja, goed, uh, in de pijplijn uh, zitten. C.M. Niel heeft al gezegd dat het een onveilig circuit is, omdat die betonnen muren heel dicht langs die baan staan. Maar dat is natuurlijk zo in, uh, in New Naples. Um, ja, we gaan het zien. Het is uh, 6,1 kilometer, 27 bochten, maar uh, ook heel uh, veel rechte stukken. En dat zou het voordeel kunnen zijn natuurlijk van Mercedes. Uh, ze hebben ook uh, een hele kleine ingang naar de, naar de pits en een korte uh, uitgang uh, weer de baan op. Dus dat zou, dat zou kunnen betekenen dat er twee of drie uh, pitstops uh, kunnen volgen. En ja, misschien dat, uh, dat Red Bull door uh, zeg maar, uh, goede pitstops en een goede strategie... ...daar uh, uh, voordeel uit kan trekken. Maar goed, het is uh, ja, Max kan wereldkampioen worden... ...maar dan moet hij wel winnen en, uh, of tweede worden. En, en, en, en onze vriend Hamilton moet dan uitvallen. Maar dat zal niet zo snel gebeuren natuurlijk. Nee, weet wat nee. Dus uh, nou, Dus ze hebben het voordeel van die, van die achtervleugel... ...houden ze nog even. Hè? Dat mogen ze de laatste twee races uh, uh, gebruiken. Hè? Dat, wat, wat, wat ze bedacht hebben voor die achtervleugel... ...met, met iets uh, meer uh, vibratie... Uh, pas dit, uh, volgend jaar wordt dat uh, echt uh, bekeken. Ja, ja. Uh, nou ja, we gaan het uh, meemaken en uh, misschien wordt Verstappen wel uh, sportman van het jaar. Sportvrouw van het jaar. Of nee, sportman van het jaar natuurlijk. <lacht> sportvrouw. Hij uh, <vrouw. lacht> staat op een uh, voor, voorlopige lijst. En uh, ja, daar, daar zijn het... Daar zijn... Ik, ik ben bang dat het hem niet zoveel uh, kan, ja, het uh, kan doen. Dus ook, het was uh, uh, voor hem uh, niet echt belangrijk. Uh, dat liet hij ook doorschemeren hoor. Dus zelfs als hij het zou worden, dan moet ik nog zien of hij op 22 december bij het noc nsf Sportgala is. Dus dat gaan we ook nog meemaken. Nou, verder hebben we nog een paar dingetjes uit de autosport. De Nick de Vries, die een paar keer zeg maar, genoemd werd als mogelijke Formule 1 coureur, Die heeft bijgetekend bij Mercedes in de, in de elektrische mm -hmm. waarde. Die blijft gewoon daar, daarin rijden. Die beginnen eind januari. Ook in Saudi-Arabië trouwens. Uh, Richard Verschoor uh, van M Motorsport uh, Formule 2. Die is uh, per direct gestopt. Die uh, heeft geen geld meer. Dus die kan niet meer uh, um, doorgaan. Nou oh, is dat uh, zo? Dat is het geld. Hè. Dat ja. speelt maar een rol in die wereld. Dat <tie> is nee. Uh, hadden we nog uh, uh, Antonio Giovinazzi. Hè, die op een zijspoor is gezet bij Alfa Romeo. En die had gezegd dat alles om geld draait. En uh, dat had Frederik Fasseur, de, de, de, de grote man van uh, Alfa Melody. Die, uh, die, die was daar niet zo heel blij mee. Hij vond het onprofessioneel. Maar uh, zijn plaats wordt wel ingenomen door Guanyu Zhu. De eerste... Uh, Chinees. Chinees, hè. In de, ja. in, in, um, uh, in, de, in de Formule 1. Dat wordt op zich wel leuk, natuurlijk. Uh, goed. Uh, wat hebben we nog meer? Uh, Messi. Ja, die naam zegt jullie misschien helemaal niks als... Uh, Frank en uh, Gert zegt dat helemaal niks, maar mij zegt het alles. Het is een voetballer. Is een bij vroeger, uh, bij Paris Saint-Germain speelt hij nu, dus ga door. Ja, heel goed. Heel goed. Ja, jawel, ja, maar die andere twee, die hebben er helemaal geen kijk. Nee, op. ik had nee. Een zak Messi. Ja, Zak Messi. <laughs> de Levenland Messi, dat is een voetballer uit Argentinië. Dat Messi. Uh, uh, gisteren voor de zevende keer gekroond als... Uh, uh, beste voetballer van de wereld. He. De ballon door, de, de gouden bal kreeg hij. Uh, ja, dat was in, in Parijs kreeg hij die, maar ja, ik denk toch eerder dat, uh, dat er andere mensen misschien uh, uh, met die prijs aan de haal hadden moeten gaan. Zoals een Lewandowski van Bayern München, of een Salah van uh, Liverpool. Dat verhoord. Uh, uh, <laughs> ja, dat zijn namen die jullie natuurlijk ook niks zeggen. Nee, nee, nee, nee, dat zegt... Dat zegt uh, een, een, een kleine Formule 1 uh, uh, uh, dingetje bij, bij, bij die uitreiking, want die verschenen daar opeens. Nou? Uh, en Alonso en Ocon van uh, het Alpine team. Ach. Die, die kwamen een prijs uitreiken en die kwamen als uh, verkleed als Daft Punk, dat is een uh, muziekgroepje, dat, die, die ken jij wel, Jaap. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja, die ken ik zelfs Thomas oh. Bangalter in een uh, uh, Ja, ga door. Ja, en uh, nou ja, goed. Toen ze hun uh, vermommingen afdeden bleken het dus Alonso en Ocon. Die <laughs> ja, ja. Ja, dat zijn mannen in pakken. Die die punken die dat, dat waren net ruimtereizigers. Maar goed, dat, uh... ik, vind ja. die, ik vind die Alonso wel een held, hoor. Ja, ja hij is ook een held, ja, absoluut. Ja. Ik weet niet tot wanneer hij doorgaat. Maar hij is nu 38, 39. Nee, hij is 40, uh, Hans. Dus, 40. Ja, de... nou, dan kan hij nog een paar jaar doorgaan, hè, denk ik. <coughs> denk nou nou ja, Rijkoon is 42. Uh, uiteindelijk uh, heeft hij nu zijn pensioen. Ja, nou, hij heeft zelf gezegd dat hij nog een paar jaar door wil, hoor, die Alonso. Ja, dat geloof ik wel. Die bak aan ervaring, die kan natuurlijk helpen bij de ontwikkeling van die wagens en zo, Nou ja, goed, dat was het een beetje wat mij betreft. We hadden nog darten, maar ja, goed, daar zal ik maar niet over beginnen. Nee, dat vind ik... Darten met pijltjes, hè? Ja. De WK begint in Londen. Ach. Oké, nou, dat was het van mijn kant. Nee. goed je gesproken te hebben. We gaan het weekend gaan kijken en dan komen we de volgende week op terug. Ja, half zeven begint de race in, uh, op het uh, Jeddah uh, Street search. Half zeven, zeven, mooie tijd. Desavonds, of, uh, uh, nee, ja, desavonds. Desavonds. ja niet, niet in de ochtend. Ja, ja, ja, ja. Uh, ja misschien dat we toch uh, een uh, week later weer allemaal voor de televisie zitten. Om te zien hoe het echt helemaal afloopt. Ja. Jongens, het, het gaan jullie goed. En misschien we het Oké, we gaan, okay, nou, we gaan, gaan. We gaan we weer verder. Oké, okay. ja, dag Hans. Hoi. Je de plaat uitgezocht door Jaap Koper, dames en heren. Okay, dan ja. weet u dat Jaap Koper ook af en toe best een hele aardige smaak kan hebben. Absoluut. Hé? Ja. ja. maar tot uh, het straks half twaalf is. Dan, dan heb ik weer een kutnummer. Dus, uh, <laughs> oh ja, dan gaan we weer. Dan krijgen we die naar. Ja, en, dat is, en dat valt er weer reuze mee. Dus. Maar Jaap, uh, wat, wat, wat, je bent natuurlijk geen weerkundige. Ik vraag wel eens of uh, Piet Paulus maar dat is. Ja. Die, die voorspelt dan op zijn geheel eigen wijze een, uh, een winter... Yeah. Waar je eigenlijk van alles mee kan met die voorspelling, omdat het nou eenmaal uh, wat, wat hij voorspelt, zal zeker aan de orde zijn, omdat het nu eenmaal winter is. Ja. Maar hij geeft er dan zo'n draai aan dat het alle kanten op kan. Oh, dat, ja. vind ik dat, ja. dat vind ik dan wel weer mooi. Wat zegt hij dan? Nou ja, bijvoorbeeld uh, ook kunnen we de komende periode meer te maken krijgen met winterstormen. Volgens Paulusma zal het weer niet stabiel worden. Gemiddeld wordt de winter te koud tot normaal. Het wordt omgerekend in te natte winter, te veel neerslag, in welke vorm dan ook. Nou, dus het kan sneeuw, hagel, ijzel, weet je wel, dus kortom winter. Ja, Kortom, je uh, kan uh, er niks mee. Ja. Nee. Dank je wel, Piet. <laughs> ja, nou, dat, dat, ik had vanmorgen dat toevallig, uh, had ik eventjes de winterverwachting... Voor de uh, voor 2022. Nou, uh, het, het, men hoopt dat het dan weer 1963... Uh, uh, af aan alle letteren gaat worden hier in uh, Nederland. Maar Kunnen jullie je nog herinneren dat voor de afgelopen zomer begon... er ook iemand was, die, ook een weerkundige... die zei dat we een hele hete zomer zouden krijgen? Ja. Nou, dat is dus niet doorgegaan. Nee, <laughs> de, ik denk uh, dat dit uh, verhaal... Uh, voor de zoveelste keer ga je dan weer lopen roepen... van er uh, ja. komt een horrorwinter. Nou, ik moet het nog zien. We ja, zitten nu ja. in december, dus... Uh, ja. Ik vind horrorwinter ook zo'n goede kreet. Horrorwinter, ja. daar ja, ja, horror kan je echt wat mee. Ja? Ja, vind ik wel. <laughs> ja, de Amerikanen hebben ook altijd mooie benamingen voor dat soort dingen. En... Uh, en and, uh, and here's today's weather on WBBM FM Chicago. Today will be mainly sunny, but in the afternoon some tea storms are to be expected. Wegen of, zo, of zoiets. Yeah. En dan tea storm, thunderstorm. En dan is het gewoon een stevige regenbuis. <laughs> ja, ja goed, dan, dan, ik denk dat in de oogzaal wordt genomen dat het gemiddelde Amerikaanse huis bij de <laughs> minste al wegwaait. Weet je, want ja, het, je het is een uh, ja, zijn van hout. het is van hout. Flinke storm is geweest ja. daar. Dan zou in Nederland het misschien een paar dakpannen kosten. Maar dan is het uh, halve, halve stad in Amerika is al weggewaaid. Ja, Omdat dat denk ik. Houten huizen. Houten ja, ja, uh, huizen hebben ze ja. Ja. Zijn ook maar gemaakt om um, 15, max 20 jaar mee te gaan. Ja, meen en je dat? dat? Ja. We ja. hebben daar niet uh, de houten, houten skeletbouw. Maar dat is allemaal van het geperste paardenstront. <laughs> Met, uh, weet je, en dat is gewoon... Maar steenbouw is te duur. Oké. Okay. Dus vandaar. Hout is goedkoper. Echt, ja, als je echt een stenen huis hebt... dan moet je dus uh, twee keer zoveel uh, diep in de buidel tasten. Okay. Als dat je een uh, houten huis hebt. Ik, ik zit te kijken naar uh, een stuk streetview. En waar hou je je? Uh, bij nummer 14, uh, Ger. Oh, ga, ga, je je daar kijken, maar... <laughs> ga je daar stoppen? Waar Frank woont. Ja, nou zit je nog een klein stukje. Je moet nog nou, een klein stukje. De <laughs> even Hier? voor de mensen thuis. Uh, Ger Loogmans zit nu uh, te kijken bij uh, de, de, de straat waar Frank in woont. Maar ik zie in ieder geval dat, uh, dat Suzuki, uh, dat staat niet voor de deur. Nee, er staat helemaal niks voor de deur. Nee, nee, nee Bij jou, alles nee. is weg. Maar dat is van ja, augustus goed. 2016. Ik nee. weet niet wat voor een 2000, auto Frank uh, toen had. In 2016 had ik een uh, Bonnie nog volgens mij. Een? De Bonneville. de Bonneville. Die nu in Sint-Poort rijdt trouwens, maar dit geel terzijde. Ja. ja, maar ik zit ook even te kijken op het Hoekhuis, want daar, uh, daar, uh, daar zit dan iemand die ik dan ook ken. En dat wilde ik even weten of die ook thuis was. Maar, maar er zou ja. ook veel te doen zijn om het, de herinrichting van het Arie-Guitplein, een dorp. Het Arie-Guitplein, Waar het muziekkapelletje ja. waar de hertog zondagmorgen vroeg hun opwachting maken staat. Ja. Ja. En, en gaat dat kapelletje weg? Of wat, wat, zijn wat de laatste berichten daarvan zijn, is dat het kapelletje inderdaad... Uh, uh, ruimte moet maken. Ja, ja. En uh, dat er de, de, de was ook, maar dat weet ik niet helemaal zeker dat er de rotonde eruit uh, zou uh, gaan. Oh. En dat, uh, ja, ook dat. Maar dat vind ik toch iets. Uh, ja uh, Kijk, Maar dit is niet uit. Uh, ik, ik ga even, ik kom even terug op Google Street Maps. Ja. Dit is niet uh, zeg maar een soort van uh, uh, oud, hoor. Nee, nee. Dus do, dus je je zit nu, jij zit nu bij april 2021. Links bovenin kan je het jaartal namelijk zien. Oh, Links bovenin je ja, ja, daar, dus kijk, daar zie nou, ik, ik kijk even mee uh, op uh, wat hij. Uh, je bent vroeger Googelaar geweest. Ja, kijk, ja ik, kijk, ik ben een googelaar. Ja. <laughs> dit is mei 2009. Nou ja. Dit was ah, het. Uh, over. Uh, ja. over nee, nou, nou, ja, goed. Ja. Jezus. Leuke, Jupiterplaza. Ja, en toen bestond het nog? Toen bestond het 2009 is dit. Uh, maar toen stonden die appartementen er nog niet, uh, Ger? Nee, precies. Nee, dat, zeg ik. Het was de, dat was de, die glazen kubussen, die, die er stonden. Ja, ik weet niet ja. wie, welke mensen daar nu buiten staan. Dat altijd, ik heb het altijd een afgrijzelijke architectuur gevonden. Ja, Dit dus jaar. Net of dat hele pand continu in de stijger staat. Ja, ja. Met die idiote witte balken daarbuiten. Ja. En toen stond Thomas er ook nog. Kijk eens, 2009. Dat Wie is, is de patisserie Thomas. Uh, als je hier nog even ja. verder de straat in uh, ja. rijdt. Ja, ja, inderdaad. Kijk, je Dus nostalgisch Zandvoort zou hier uh, nog wel even met... Uh, maar waarom is dit uh, afgebroken allemaal? Dat, dat, nou ja, goed. Dat voldeed op een bepaalde manier niet meer. En daarom hebben ze ja. het afgebroken. ja. Ja. Dat is zonde, want uh, vaak komt er alleen maar een wanstaltige nieuwbouw voor terug. Die niet meer ja. uh, in de Maar hier past. zit bij Surabaya... Ja, ja, was een, dat was in, een deliketessezaak. Ja, er zit nu een uh, hele nieuwe, uh, uh, ook een deliketessezaak. Met ja. allemaal gebak. En toen ze ziet er prachtig ja, uit. Ja, Weet, weet je wie dat is? Van nou? Jimmy. Jim Draaier. Jim Draaier okay. is weer helemaal terug van weg geweest. Nou, die nou, zit dat daarin. Je, ja. Dat is toch geweldig? Ja. Jimmy Turner. Ja, ja. ja. ja. ja die, die, uh, die doet daar ook weer zijn, uh, zijn oude vertrouwde uh, horloge uh, toestanden. Doet hij er ook. Bij. Dus, dus het is iets groter als, ja, en uh, horloges. Ja, nou, Dus het is weer een beetje hetzelfde als uh, wat hij eerst deed in die pijpla, maar nu is het iets wat ruimer opgezet. Uh, uh, ja. Maar kan je bij Jimmy ook je horloge brengen als het kapot is? Hoort? Je hebt dat dan weer niet. Jawel, dat ja, kan je ook, ook doen. Ook. Oh, is dat een restaurant? In ja, dat, uh, ja, ja, ja. ja. Uh, kijk, dat is uh, de, de plek waar Joey uh, eigenlijk. Uh, ja, nou, maar laat de, de is wat een Indiaans restaurant. Ja. Dat is ook de enige met een wat klok. Krapig. Wat is ja. het met een trapgevel, geloof ik ook in je zand. Ja, dus, nee, niet ja. de enige. Nee? Maar wel een van de weinigen. Een van de weinigen. Ja. Oké. Okay. Uh, de luisteraars hebben hier niet zoveel aan. Nee, nee, we zitten. Kijk, laten we eens even maar wat, wat toch meekijken. Nog... Ja, <laughs> wij kunnen meekijken, maar, uh, nee, de maar, de maar mensen thuis kijk, niet. niet. Dus dan dan kijk, moet kijk, je weer een beeldend verslag gaan doen. laptops? <laughs> de kijker kan ook meekijken. Ja, ja de, kijker, de luisteraar kan meekijken. Ja, de luisteraar kan meekijken. De ja. kijker trouwens ook, die kan meekijken. Als uh, de, de we mee? de webcam hebben, dan moet dat wel lukken, denk ik. Uh, hebben we dan nog iets. Uh... Ja, maar mijn uh, uh, dingetje loopt een beetje. Uh, loopt die vast? Vast. Ach, ja. Um, uh, <laughs> he, he, he, hebben jullie huisdieren, jongens? Heb ik huisdieren? Ja? Ik heb zilvervisjes. Uh, zilvervisjes? <coughs> <Zulverpiesjes>. Frank, <laughs> jij hebt geen huisdier? Nee, ik heb geen uh, huisdier. Er werd nog altijd uh, gezegd dat een kat wel eens negen levens heeft. Ja. Ah, deze kat ook. Die werd uh, door maar liefst twee treinen aangereden, maar die leeft nog. Oké. Okay. Ja. Nou. Nou, dus, uh, uh, en, uh... dat is het nieuws. Ja, dat is het, uh, het nieuws. Poes Noortje <coughs> lijkt hiervan het uh, levende bewijs. En uh, ze leeft nog. Uh, Poes Noortje, pakte ja. graag een spoortje. Ja, <laughs> <laughs> oké, wat doen we ja. Uh, en dat, uh, dat, uh, uh, daar heeft ook een conductrice daar een, uh, of een conducteur een rol in gespeeld. Want die heeft het leven van Noortje gered. Nou, ja, dat is ach, dan dat wel is een nieuws. goede dag. Dus het is Jongens, dieren, ik... uh, nieuws. Positief dierennieuws, mensen. Dus... Als het goed is, ben ik weer online. Oh, is dat zo? Ja. Ja, ja, maar ik, ik heb wel wat moois hoor, voor jullie. Jongens, nou, staat nee. hij open? Ja, heb je wat? Ja, hè? Nou, laat maar horen dan. En... Mensen, dit is de toverdoos van Ger Loogman. Ja, kijk. Iets met Paul Zing maar Simon even mee? Ja, <laughs> iets met Paul Simon, geloof ik. Zing maar even mee. such a promise says. all lies and jest till the man hears what he wants to hear and disregards the rest mm -hmm. Mm -hmm. when I left my home and my family I was no more than a boy in the company of strangers in the quiet out the poor quarters where the ragged people go, looking for the places only they job but i get no offers just to come on from the on Seventh th avenue i do declare there were times when i was so lonesome i took some comfort En Garfunkel met de boxer, dames en heren, uit 1965. Reeds. Ja, uh, hoe, oud was, hoe oud was jij toen? In dat jaar? 65, was ik negen? 9? 9. Jij bent toch van 54? Wat zeg ik? En dan was ik elf. Ja, bedoel ik. Ja, rekenen kan je dus ook al niet. Nee, nooit gekund. Nee, nooit gekund. Nee, 65, weet je hoe oud ik was? Nou. Min één. Oh, dat was, jij. dat was ik nog niet. Zat ik nog uh, in Papa's Propperschieter? Dus, uh, over Propperschieters gesproken. Ga je wel eens met de bus? Jaap? Uh, ja. Ja. ja? En, en blijf je dan wakker en kijk je om je heen? Ik weet hoe lang de bus Ja, nu, nu, nu, nu een tijdje niet meer met die bus, maar uh, ik heb er wel eens ooit in gezeten. Maar goed, vertel. Nou ja, in Schoutje. Als je nou bijvoorbeeld Tempereerstraat. Uh, ja. Maakt yes. de over. Nee, maar goed, in uh, een, uh, Hongkongers. Ja. In Hongkong, dus als het ware. Die niet kunnen slapen. Die uh, kunnen nu een uh, busrit maken van 80 kilometer. Ja. En die bus gaat nergens heen. Die rijdt oh. gewoon rond 80 kilometer. <laughs> en dan uh, betalen die mensen daar ook uiteraard voor. Maar dan vallen ze in slaap. Dus die mensen die kunnen thuis niet slapen. Ja. Dus Ach, die je zitten meen, met z'n allen in een bus. Uh, ja. En door de kadans of het geluid of wat dan ook. Ja. Dan uh, storten ze langzaamaan in bonken. En dan uh, kunnen ze dus uh, 80 kilometer even bijkomen. Het is wel een heel uh, leuk, uh, leuk verhaal eigenlijk. Hè? Ja, dus een, een probaat middel blijkt tegen slaaploosheid. Tegen slaaploosheid, ja, ja. ja. Dat is wel een uh, goed idee. Um, we gaan zo dadelijk uh, weer even zelf even een kort slaapje doen. Want het nieuws uh, komt eraan. Van, oh, wow, uh, ja, het nieuws, Frank. Het oh, ja, is toch ja, al heel morgen, tegenwoordig. Nou, dat ga <laughs> je niet zeggen. Vind ik wel. Maar goed, we hebben zo direct nog een uur. Kamp nog wel, show, mensen. Dus tot zo. Blijf erbij. Tot zover.